een Klomp met het NOS-journaal. VVD en PVDA vinden dat verzekerden niet te dupe mogen worden... van onduidelijkheden bij het afsluiten van een nieuwe zorgpolis. Die onduidelijkheid ontstaat doordat de verzekeraars nog onderhandelen... met de zorgaanbieders over de polissen voor 2016. Wie nu een polis afsluit, weet dus niet wat de voorwaarden zijn. Zo kan het gebeuren dat iemand straks geen vrije ziekenhuiskeuze heeft... terwijl dat in de huidige polisvoorwaarden nog wel het geval is... Minister Schippers moet dit voorkomen, vinden VVD en PvdA. Een machinist heeft gisteren op station Almere Parkwijk de verkeerde deuren van een stilstaande trein geopend. De deuren gingen niet open aan de kant van het perron, maar aan de andere kant. En op dat moment kwam er net een intercity met hoge snelheid langs. NS-personeel kon de deuren nog net op tijd sluiten, waarna de passagiers aan de goede kant konden uitstappen. De machinist mocht niet verder rijden. Volgens de politie had hij niet gedronken. In Zeeland is voor de derde keer het nk tegenwindfietsen gehouden. Ruim 200 deelnemers fietsten op een herenfiets zonder versnellingen de Oosterschelde-kering over. Een afstand van 8,5 kilometer. Winnaar werd Pico de Jager uit Amsterdam, die er 90, 19 minuten en 15 seconden over deed. Zijn gemiddelde snelheid was ruim 26 kilometer per uur. Op de Oosterschelde-kering stond Windkracht 7. De winnaar van vorig jaar, Wouter Mesker uit Noorderloos, werd tweede. In de Eredivisie heeft Willem 2 thuis met 3-0 gewonnen van Cambuur. De Tilburgers staan nog altijd 15e in de Eredivisie. Maar het gat met de middenmoot is wel een stuk kleiner geworden. Cambuur blijft een na laatste met 7 punten uit 15 wedstrijden. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. Het is 11 tot 13 graden. Vanavond gaat de wind liggen. Morgen eerst nog lokaal een bui, verder droog met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 12 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hm.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 Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. Zandvoort op zondag. Going dancing down the street. Gotta move your feet. Go dancing down the street. Oh. Ja, weer zo'n plaatje voor uh, de disco liefhebbers uit de jaren 80. De Peter Schatbench, uh, joh, going dancing down the streets. Het is zeven uh, over vier. Welkom terug bij Sovet op zondag. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Uh, rond de klok van half vijf, uiteraard het dier van de week. En Naomi weet wie dat is. Het is namelijk Pia. Uh, kwart voor vijf, liefhebbers. Het gedicht van de dag, misschien wel het gedicht oh, van het jaar. Ja, ja, ja. ja. De spanning stijgt. We zijn naar drie kwartier te gaan. En de titel van het gedicht van de dag is De Stagiaire. Uh, uiteraard, rond de klok van kwart over vier hebben we nog Pit Report. En straks hebben we natuurlijk ook de uitslagen van de wedstrijden... die vanmiddag in de voetbal-eredivisie zijn verspeeld. En wel de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden en genoeg spanning... om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Ja, vind je het spannend? Ja, het, ja, ja, ja, het ja, ja, zo meteen om kwart oh, voor vijf. Oh. Het gedicht De Stagiair. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, het begint al een beetje donker te worden in Zalvoort. Iedereen is al helemaal klaar voor de kerst. Ik wou bijna zeggen klaar met de kerst, maar dat is weer wat anders. En uh, ja, de kerstbomen die worden, worden flink opgetuigd uh, op dit moment. En dan kom je echt in die, uh, ja, die sfeer, hè, die kerstsfeer. En dan ja, krijg je ook dit soort muziek op de radio. Niet echt een uh, kerstplaat, maar toch een beetje kerstachtig. Deze single van Arthur Baker en El Green. Hier is The Message is Love. ZFM op weg naar de kerst 2015 door de Arthur Baker, Nell Green en The Message is low. Dit, dit is ZFM. FM al 25 jaar een zee van muziek en een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Versterd Prison on Sunday, the 11th of February. At about 3 p.m. Al 25 jaar ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. We zijn er al 25 jaar hier in Zandvoort. En we gaan het tempo een klein beetje versnellen. Zo op de zondagmiddag. De inmiddels donkere zondagmiddag hier in Zandvoort. En dit is ook weer zo'n geweldige doosplaat van dit moment. Luister naar de nieuwe single van Kiko. Hier is Here for You. We'll be passing by you.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 CFM op de zondagmiddag. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, hij zit tegenover mij, Albert J. vos. Met het laatste nieuws omtrent, onder meer de Formule 1. Ja, maar allereerst gaan we even terug naar afgelopen vrijdag. Want Max Verstappen was met stomheid geslagen... toen hij na het in ontvangst nemen van de prijzen voor Rookie of the Year... en inhaalactie van het jaar ook op het podium mocht komen... om zich tot persoonlijkheid van het jaar te laten kronen... tijdens het VIA-gala... Ik had niet verwacht dat ik drie prijzen mee zou nemen... glunderde de 18-jarige coureur van Toro Rosso. Verstappen versloeg in de strijd om de persoonlijkheid van het jaar... onder meer niemand minder dan wereldkampioen Lewis Hamilton. Doei doei. <kacht> ik kende een fantastisch seizoen met best veel punten en twee vierde plaatsen. Ik ben ook heel blij met deze erkenning. Al dus Verstappen op zijn eigen website. In zijn dankwoord benadruk benadrukte hij de rol van zijn vader Jos... die zelf ook furoren maakte in de Formule 1... Deze prijs heb ik mede te danken aan Red Bull, Toro Rosso... mijn vader en alle andere leden van het team. Zonder hen had ik het nooit zover gekomen. Mercedes is het geruzie tussen Nico Rosberg en Louis Hamilton... meer dan zat. De, onze zwakste punt is de dynamiek en de relatie tussen de twee coureurs. En soms de relatie tussen de coureurs en het team. Al dus Mercedes-topbaas Toto Wolff over de geruzie tussen wereldkampioen Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De twee hebben al het hele jaar met elkaar aan de stok en de Duitse ploeg lijkt er genoeg van te hebben. Het is belangrijk om twee talentvolle en snelle coureurs te hebben, erkent Wolff. Maar we willen ook met aardige mensen werken. Rosberg heeft nog een contract tot 2016 en Hamilton ligt vast tot het einde van 2018. Wordt vervolgd. Via akkoord met kalender Formule 1, de Wereldraad van de Internationale Automobielfederatie FIA... heeft woensdag, afgelopen woensdag in Parijs de wedstrijdkalender voor 2016 van de Formule 1 goedgekeurd. Dat betekent dat er in het nieuwe jaar een recordaantal van 21 gp races wordt verreden. Achter de Grand Prix van de Verenigde Staten staat nog wel een vraagteken. Door de financiële problemen van het Circuit of the Americanas in Austin, Texas... Heeft Formule 1-baas Bernie Ecclestone nog geen contract ondertekend met de Amerikaanse organisatie? Het nieuwe seizoen gaat op 20 maart in Melbourne van start en eindigt op 27 november traditiegetrouw in Abu Dhabi. De grote prijs van Azerbeidzjan op 19 juni in Baku is nieuw op de kalender. Dan nog even twee berichten omtrent Renault. Renault bevestigt terugkeer in de Formule 1. Renault keert komend seizoen met een eigen team terug in de Formule 1. De autofabrikant heeft dat afgelopen donderdagavond aangekondigd. Er wordt de laatste hand gelegd aan de overname van het noodleidende Lotus. Al dus een verklaring van Renault na ondertekening van een principe overeenkomst. En tot slot, Red Bull gaat door met Renault. Dus ook daar komt een einde aan. Ik bedoel aan een circuit. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is de kogel dan daadwerkelijk door de kerk. Het Formule 1 team van Red Bull rijdt ook volgend jaar met de Renault-motoren. De naam van de krachtbom verandert dus niet.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 Alweer twee oude hits uh, achter elkaar bij CFM op de zondagmiddag. Als eerst hoorde je die mooie single van Hoosier. Geweldig plaat blijft het. Take me to church. En erachteraan de disco klassieker van Shannon. En let the music play. Nou, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie zijn inmiddels uh, ook ten einde, Naomi. Laten we de hele zondag eventjes uh, doorgaan nemen. Ja, um, Willem 2 tegen SC Kamboer is 3-0 geworden voor Willem II. Feyenoord en Herakles Amelo... is ook 3-0 geworden voor Feyenoord. Dan... Uh, he, hadden... <laughs> Was het een 2-2 geworden... bij NEC en PEC Zwolle. Eh, of NEC. En van 0-2 voor PEC Zwolle... is het toch 2-2 geworden. 2-2 uiteindelijk. Oh, die arme Albert Jan zegt. Oh... Zo dadelijk krijgen, krijgen we er, hè, Ja, Ja, het ja. is van de week. Maar eerst meer kerstmuziek. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. And I'll wait up for you, dear Santa, baby So hurry down the chimney tonight Think of all the fun I've missed Think of all the fellas that I haven't kissed Next year I could be just as good You check off my Christmas list dear Santa, baby I want a yacht, and really that's not a lot I've been an angel all year, Santa baby So hurry down the chimney tonight Santa baby, there's something I really do need The deed to a platinum mind. Santa baby, so hurry down the chimney tonight A baby, fill my stocking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Zo really zo willem, dit soort muziek ook aan de dinsdag gedraaien, Albertan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee, nee. dinsdag van vijf tot 8 acht, uh, acht uur. ZFM Goals uh, Christmas. Christmas. Christmas blues, Christmas reggae en Christmas soul. Drie uur lang live op uw lokale zender. Samenstelling en presentatie: onze bruisende verslaggever Willem Bruis. Willem Bruis. baby, de poeskettles, hoor je. Ja, en dan is het half vijf voor Zullen we hem gaan doen. Pia, het dier van de week, Naomi. Ja, Pia is dus het dier van de week. Pia heeft een nestje kittens gehad, die zijn inmiddels allemaal uitgevlogen... en nu is Pia op zoek naar haar eigen warme mand. Toen ze in het asiel kwam, Mouw. zag ze er erg, ze vrij slecht <lacht> uit. Mouw. Inmiddels is ze helemaal opgeknapt en klaar voor een nieuwe start. Mouw. Ze is lief, maar laat het wel weten wanneer ze iets niet wilt. Pia zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan. Wilt u deze lieverd een fijn huis geven? Kom dan snel even langs om kennis met haar te maken... Bij Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5. Telefoonnummer 023-571-3888. 023-571-3888. Of kijk op www.dierentehuis-kennemerland.nl. Of ga gewoon even langs, hè. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort Noord. Wild Cherry is hier. Oh, wat lekker. Play that funky music. Yeah. 20 jaar. Zie FM. I'm sorry, babe I in platen, hoor. <laughs> Felix en Shine. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Ja, het is toch eigenlijk een klein beetje, een Pit Reportje, dit. Nou, nou en ja, of. Wat voor Pit Report, uh, liefhebbers van autoracen en het circuitpark Zandvoort. Want opnieuw is Zandvoort een van de etappeplaatsen richting het kampioenschap op de circuitpark Zandvoort gaan de DTM, de brullende bolides, in het weekenden van 15 tot en met 17 juli... ik herhaal het even, 15 tot en met 17 juli... weer van start voor een van de drie races buiten de Bondsrepubliek. Het kampioenschap wordt in negen races uh, verreden... en drie daarvan in het, zijn in het buitenland afgewerkt. Waaronder dus Zandvoort. En wel van 15 tot en met 17 juli. Maar niet alleen komen dan de DTM-liefhebbers aan hun trekken dat weekend... want ook de formule races uh, zullen acte de présence geven... in het weekend van 16 en 17 juli. Dan komen de beste Formule 3 rijders uit de diverse Formule 3-competities naar Zandvoort voor Europese Formule 3-races op het Duinencircuit. Dat heeft de World Motor Council Sport Council laten weten. De definitieve kalender voor deze raceklasse is verspreid door de overkoepelende FIA. Dus autoliefhebbers en Zandvoortliefhebbers. Noteer vast de nieuwe agenda. 15 tot en met 17 juli. De DTM en natuurlijk de Formule Races. En zo meteen over een tweetal taplaten Het mooie gedicht van de dag. De stagiaire, het waren twee fantastische dagen. Ja, ja, ja hè? Ja, nou, worden ze dadelijk over een tweetal platen. Dus ietsje later dan kwart voor vijf... krijg je het gedicht van de dag bij CPM. Zou daarvoor de radio aan. Tot aan vijf uur zijn we bij je. Zandvoort op zondag. We hebben er zin in en we hebben nog heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Eric Clapton. Wat wil je doen als je lonely? No one way. Sign. You've been rough, I've lurched too long. You know it's just your foolish pride, baby love. You got me all. Eric Clapton en Leila. Zometeen het gedicht van de dag. Maar eerst deze dames hebben Pepsi en Shirley en Hardyke. in de studio De, de dames Pepsi en Shirley, dat was Hardijk. Ja, dan is het nu tijd uh, voor het gedicht van de dag. Maar voordat we daaraan uh, gaan beginnen, misschien even een klein uh, introotje. Meneer de programmaleider. Ja, ja, we hebben uh, Naomi uh, uh, twee dagen uh, als, uh, op stage mogen uh, verwelkomen. Ze zit in het eerste jaar van de, van de journalistiek. En dat is nog een algemeen jaar, hè? Radio en TV. Ja, radio, TV, online en kranten. Ja. En waar gaat je, je gevoel nu uit? Ben je bent nu twee dagen bij ons op de radio te gast geweest? Uh, ik vind radio wel echt ontzettend leuk en kan wel zijn dat ik richting radio ga. Ja. Kan ook nog wel zijn dat ik richting TV ga. Het ligt er nog aan het feit, maar ik vind radio wel echt veel leuker dan ik had verwacht. Oké, okay, nou. Laat ook, ons ook op de, uh, op de hoogte hè, in de toekomst. En je bent natuurlijk altijd van harte welkom om weer een keer gezellig langs te komen. Jazeker. Oké, okay, dankjewel Naomi. Daar komt hij aan, hè. Het gedicht van de, de, de dag. De stagiair, Naomi. Ineens. Ineens was je daar. Twee. Twee hele dagen ZFM stage. Het is raar, maar waar. Twee. Twee hele dagen Zandvoortse radio. Live. Live vanuit onze ZFM-studio. Eerste jaar studenten op de School voor de Journalistiek. Zeker. Zeker ook een groot fan van Caribische muziek. Enthousiast. Adrem. En ook zeker bevlogen. Naomi's studiekeuze valt haar te loven. Eerste studiejaar. Algemeen. Radio en tv. Deze, deze snuffelstage bij ZFM neem je toch maar even lekker mee. Natuurlijk was het wel even wennen. Maar deze twee dagen hebben wij, wij je wel beter leren kennen. Niet bevreesd, maar enthousiast zorgt Naomi voor betrokkenheid en geluidsoverlast. Ze weet de luisteraars en de kijkers aan haar te binden. En op hun, hun beurt, weten de luisteraars en kijkers jou te vinden. Door je open en eerlijke manier van presenteren... weten de luisteraars en kijkers dit op de juiste wijze te segmenteren... Maar ook, ook tijdens de uitzending, geeft je inzet het gebeuren een positieve wending. Maar ook, ook tijdens het werkoverleg na afloop, blijkt je inbreng en inzet van grote waarde. En is deze niet voor de uitverkoop. ZFM wenst je veel succes met je studie. Het ga je goed. Volg vooral je gevoel en eigen bloed. Houd contact. Want, want ons contact is vanaf heden alles. Alles behalve abstract. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Naomi, nou, daar word je stil van, hè? Ja, zeker. Ja. Oh, hij is mooi, hè, Hij is mooi, hè? Ja, zeker nou, ja. wel. Nou, een we verdiend gedicht van de dag... Voor onze stagiair Naomi. En haar favoriete plaatje er nog even achteraan. Oh nee, dan maak ik het plaatje helemaal compleet. Hier is Lucas Hemming. Van de benaming uh, Mooie Herrie. Geluidsoverlast. Uh, Geluidsoverlast. Uh, <laughs> nee, daar zorgt de Nomi wel voor. Ja, dat hoor ik in het gedicht. Ja, zo. Dat was hem, de single van uh, Lucas Hemming. Nou, we gaan nog uh, twee plaatjes draaien. Waaronder onze slotplaat natuurlijk. Albert-Jan, die vergeten we niet. Zeker niet. Maar ook uh, Madonna, kom nog een keer langs. Hier is de Material Girl. van Madonna je dit. Onder meer singles als de Halliday, hè, die kennen jullie waarschijnlijk ook nog wel. En ik ga Dress You Up. En uh, ja, wat heeft ze nog meer gemaakt eigenlijk? Nou, heel veel. Heel veel. Heel veel. Heel veel waaronder deze ook, uh, de Material Girl. En Like a Virgin natuurlijk, hè. zou ik hem bijna vergeten. Ja, dat was maar weer het ene laatste plaatje wat betreft dit programma Zandvoort op zondag. En we gaan afscheid nemen van Naomi. Oh nee. Ja. ja. Naomi gaat weer naar Tilburg vanavond, hè? Ja, we je gaat weer... we nog even rijden. Ja, maar daarna, je hebt een goed vooruitzicht, hè? Je gaat lekker skiën binnenkort. Ja, over twee weekjes, als ik het goed heb. Oké, okay, nou. Heel veel plezier. Stuur ons een alzichtkaartje, kaartjes. Ja, dat zal ik doen. En succes met je studie, Naomi. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Nou, nou ja, wij, wij zijn er volgende week weer. Zo we het doen? En één ding weet je we wel zeker, het wordt beter weer. Ja, oké. Okay. <lacht> dat was het weer. Tot, Tot de, de volgende, volgende keer. keer. Fijne zondagavond. Dag. Doei, doei. Hoi. Hoi. Some things in love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 CFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...